Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. Politiekorpsen in de Randstad moeten honderden agenten inleveren amsterdam amsteland Haaglanden, Kennemerland en Gooi-en-Vechtstreek krijgen de komende jaren minder geld. De begroting van de 21 andere korpsen gaat juist omhoog. Het blijkt uit de nieuwe verdeling van minister opstelte. Hij vindt dat veel steden nu te ruim in jasjes zitten ten koste van het platteland. Het korps Haaglanden denkt dat het plan tot 200 politiemensen minder leidt. Amsterdam verwacht 110 arbeidsplaatsen te moeten inleveren. De korpsen die er geld bij krijgen zijn ook niet allemaal tevreden. Een aantal had op meer gehoopt. Het dodental van de aardbeving en het tsunami in Japan is opgelopen tot 9700. Er zijn 16.500 vermisten. In Tokio wordt massaal water in flessen gehamsterd. Veel winkels zijn helemaal door hun voorraad heen. Gisteren heeft de hoeveelheid radioactiviteit in het kraanwater een tijd boven de norm gelegen die voor baby's veilig is. Inmiddels wordt gemeld dat de hoeveelheid radioactiviteit weer tot onder de norm is gedaald. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het sturen van zes F-16s, een tankvliegtuig en een mijnenjager naar Libië. Er was een ruime meerderheid voor, maar gedoogpartner PVV en de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Er zullen 200 Nederlandse militairen meedoen. Ook vannacht zijn er weer luchtaanvallen op doelen in Libië geweest. Onder meer in de hoofdstad Tripoli was rook te zien in een gebied waar een militaire basis ligt. Het is nog steeds niet duidelijk welke NAVO-landen het commando over de operatie van de Verenigde Staten gaan overnemen. Vandaag praten ze verder. Een oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes wordt burgemeester van Hilversum. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de voordracht. De raad kiest voor PvdA Broertjes vanwege zijn affiniteit met de media en zijn grote netwerk. Hij volgt burgemeester Bakker van D66 op. Het weer. Lokale misbank in het noorden. Veel wolken verder zon. Maxima van 11 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 24 maart, goedemorgen. De Tweede Kamer is akkoord. De militairen kunnen vertrekken voor de inzet bij Libië. Ook de F-16's kunnen worden opgestart. En daar zijn wij bij vanochtend. U hoort hoe de missie wordt voorbereid. We spreken ook de piloten die het moeten gaan doen. Waar, dat mogen we nog niet zeggen. Moet maar blijven luisteren, zeg ik dan. De Tweede Kamer stemde dus in in ruime meerderheid met Nederlandse deelname. Verslag van dat debat van gisteravond. krijgt u zo van Wilco Bom. Voor het laatste nieuws uit Libië zelf proberen we verslaggever Hans-Jaap Melissen te bereiken. Hij is in Benghazi. In Syrië worden de opstandelingen nu ook hard aangepakt. De laatste dagen vallen daar doden. Daar praten we over met Syrië-kenner en oud-diplomaat Koos van Dam. Hij schreef een standaardwerk over het land en is de gast na half acht. En Japan. Onze verslaggever Roel Pau is daar nog steeds. Hij doet verslag vanuit het rampgebied rond Sendai. De vindt dat de elektronische enkelband vaker kan worden ingezet. Daarom loopt er nu een proef. Mark Robin Visser doet vanochtend mee. En de regering van Portugal houdt het voor gezien. Vanwege bezuinigingsplannen. Rob Zoutberg doet verslag. En dat aan de vooravond van die belangrijke Europese top waar het gaat over economisch zwakke broeders van de EU en de toekomst van de euro blikken op vooruit. Verder nog vliegtuigspotters beleven gouden tijden met alle militaire activiteiten rond Libië. Een Surinaamse film bij lijkt een kaskraker. En jongeren onder de 16 kunnen nog altijd heel gemakkelijk alcohol kopen. Hoort u meer over dit Radio 1 journaal tot half tien? uur kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. En gisteravond was het dan zover. Gisteravond laat heeft de Tweede Kamer het groene licht gegeven. Zes F-16 zijn mijnenjager en het tankvliegtuig. Ze kunnen vertrekken. De Tweede Kamer stemt in met de deelname aan het controleren... van het wapenembargo tegen Libië. Er is brede steun voor het kabinet. Bijvoorbeeld van de PvdA, Tweede Kamerlid Frans Timmermans. Ik vind dan ook dat de missie die nu wordt voorgesteld, die alleen tot doel heeft... en niet meer dan dat, dat is door het kabinet ook duidelijk gezegd in het AO... om de bevolking te beschermen tegen deze aanvallen... dat zo'n missie Nederlandse steun verdient... en zeker ook steun van de partijen van de arbeidsfractie. Maar voor wat hoort wat, in ruil voor de steun wil de PvdA... samen met D66 trouwens, dat het kabinet meer gaat doen... aan ontwikkelingssamenwerking in Noord-Afrika. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken stemde toe tot woede van de PVV... Het is tenslotte triest te zien dat de partijen D66 en PvdA van voornemen zijn hun goedkeuring van deze missie afhankelijk te maken van herverdeling en eigenlijk het liefst te ophogen van het budget van ontwikkelingssamenwerking voor de Arabische wereld. Deze koehandel vindt de PVV te walgelijk voor woorden. Dat was de stem van Kamerlid Hero Brinkman. Maar volgens minister Roosentaal is van koehandel geen sprake. Laat ik ook zeggen, en dat is niet een gemeen plaats die ik gebruik... maar dat de Nederlandse regering al bezig is... om inderdaad de prioriteiten voor een aantal zaken... echt wat meer op die Arabische wereld te richten. Want dat is de regio waar het in de komende jaren... misschien wel het de komende decennium echt om zal gaan. Brede steun aan het kabinet betekent overigens niet... dat Nederlandse F-16 zullen bijdragen aan de missie... om het vliegverbod boven Libië te handhaven. Eerst moet de NAVO het daarover eens worden. En dat moet nu ook snel gebeuren, vindt Roosendaal. Ik hoop dat dat, dat dat echt in de ja, komende uren tot resultaat leidt. En dan hebben we wat we nodig hebben, namelijk inderdaad eenheid binnen de NAVO. Want het zou heel slecht zijn als er binnen de NAVO... verdeeldheid zou bestaan over zo'n missie. Als er eensgezindheid komt binnen de NAVO, moet er in Nederland eerst een nieuw debat met de Tweede Kamer komen. Pas dan wordt bekend of Nederland ook echt gaat meedoen met het handhaven van dat vliegverbod. De NAVO-landen zijn het nog steeds niet eens hoor, over hoe ver de militaire operatie mag gaan om de Libische burger te beschermen, voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. Nou, het is een beetje misgegaan, denk ik, op het, uh, op het Elysee afgelopen zaterdagmiddag. Omdat het gezelschap wat uh, vreemd was samengesteld. Uh, daar was bijvoorbeeld niet uitgenodigd de secretaris-generaal van de NAVO. Nou, Hoe je het ook bent of keert, de NAVO speelt een rol. Welke dan ook in een uh, vliegverbod uh, dat Rasmussen daar niet was. Uh, is, is uiterst merkwaardig, druk ik me mild uit. Ja, het is dus de schuld van de Fransen, zegt de hoopscheffer. Toch denkt hij dat de NAVO er nog wel uit gaat komen. Mijn inschatting is dat het van beide een beetje zal zijn. De NAVO zal zonder twijfel een rol krijgen op het gebied van de commandovoering. En de Fransen zullen dan hun idee, neem ik aan, erdoor krijgen... dat een aantal ministers van buitenlandse zaken van relevante landen... de politieke controle over het vliegverbod zullen houden. Een soort contactgroep voor Libië, stel ik mij voor. Maar hoe lang dat duurt is nog maar de vraag. En ondertussen zijn er in verschillende steden in Libië explosies gehoord. Ook de luchtafweer van Kada. Kwam in actie, op de Libische staatstelevisie zijn beelden te zien van een grote brand in een gebouw dat verwoest lijkt te zijn door een bombardement. Het is onduidelijk of en hoeveel slachtoffers er gevallen zijn afgelopen nacht. Dan Japan. Daar wordt weer gewerkt aan reactor nummer 3 van de kerncentrale in Fukushima. Gisteren zijn medewerkers en brandweermensen geëvacueerd nadat er zwarte rook uit de reactor vrij kwam. Toen het vanochtend licht werd in Japan, was te zien dat er uit vier reactoren stoom komt. You can see smoke or steam rising from the number one reactor building for the first time. Smoke or steam can also be seen rising from the buildings of the number two, number three, and number four reactors. TEPCO, the operator of the Fukushima nuclear power plant, says black smoke was not visible at 6 a.m. Thursday local time. Het goede nieuws is van vanmorgen dat er geen zwarte rook meer vrijkomt bij reactor 3. Gisteren waarschuwde de Japanse regering voor radioactiviteit in het kraanwater van Tokio. Kleine kinderen mogen dat niet meer drinken. Het gevolg is dat er massaal wordt gehamsterd. Bijna alle flessen water, bronwater in Tokio zijn uitverkocht, zegt deze verslaggever. in Almost een kwart van een miljoen bottles to families met baby's. de het Het gemeentebestuur gaat flessen water uitdelen aan gezinnen met baby's. In Japan staat het dodental na de ramp op ruim 9500. Meer dan 16.000 mensen worden nog vermist. Dan naar eigen land. Politiekorpsen zijn teleurgesteld over de nieuwe verdeling van de politiebudgetten. Deze week maakt minister opstelde van Veiligheid en Justitie bekend... hoe het geld verdeeld gaat worden. Nou, de grote korpsen in de Radstaat zijn boos omdat ze minder geld krijgen. En de kleine korpsen zijn ook teleurgesteld... omdat ze dachten dat ze juist meer geld zouden krijgen. Deze 66 kamerlid Magda Bernsen. Ik weet uit mijn eigen ervaring. Bijvoorbeeld Friesland krijgt 110 miljoen. Nou, anderhalf procent daarvan levert niet. Uh, wat op voor het tekort wat Friesland heeft, want dat bedraagt meerdere miljoenen. Dus het zal ten koste gaan van menskracht. Dat kan echt niet anders. Er is volgens de oppositie te weinig geld voor de politiekorps. Het is een herverdelen van de armoede, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. Kijk, op het platteland zal straks nog steeds een groot tekort aan agenten zijn. Uh, de grote steden, die moeten honderden agenten inleveren. En de middelgrote steden, die minder inwoners hebben... maar wel grote stedse problemen, ja, die hebben nog steeds te weinig mensen. En de minister zegt telkens, er is genoeg politie, er is genoeg politie. Maar ja, waar je ook komt, overal zeggen ze... we hebben te weinig collega's om het werk goed te kunnen doen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt de kritiek van de SP en D66 onterecht... merkt de politiek verslaggever Michiel Breedveld. Onder dit kabinet heeft de politie de grootste operationele sterkte ooit. Zo laat een woordvoerder weten. Toch zeggen korpsen in de randstad dat er waarschijnlijk honderden agenten moeten vertrekken. Zo raakt het korps Haaglanden mogelijk 200 agenten kwijt. Moet amsterdam Amsteland zo'n 100 agenten wegbezuinigen. De regering in Portugal is gisteravond gevallen. Het parlement ging niet akkoord met een kabinetsplan om flink te bezuinigen. De kans is nu groot dat Portugal de EU om tientallen miljarden euro steun zal moeten vragen. Portugese premier Socrates zegt dat zijn land heeft verloren... en dat de problemen nu nog groter worden. het land Hoeze gebrek aan politieke en economische problemen acentueren. Juist, nou, vervolgens, premier Socrates, komt deze crisis op het slechtste moment voor Portugal. Maar zullen, zoals altijd, de Portugezen er een antwoord op vinden. Deze crisis komt op het slechtste moment voor Portugal. Maar de Portugese zullen de antwoord geven. Met dezelfde determinatie als altijd. Socrates leidde een minderheidsregering in Portugal. De regering had de steun van de sociaaldemocraten. Maar ja, die gingen niet akkoord met de bezuinigingsplannen. Medische zorg voor asielzoekers moet veel beter geregeld worden. Dat willen de 80 gemeenten met asielzoekers centra. Utrechtse wethouder Victor Everhard. We hebben een inspectierapport gezien naar aanleiding van een incident in Leersum. En daar staan heldere conclusies in. En daarin staat, laat die toegankelijkheid van de huisarts in dit geval... Ja, heel goed georganiseerd zijn en goed geprotocoleerd zijn. Dus goede, heldere afspraken op lokaal niveau. Bij het incident in Leersum, waar de wethouder over spreekt... kwam vorig jaar een Somalische vrouw om het leven. De zorg zou toen te laat zijn gekomen. Sinds twee jaar is er niet meer dagelijks een huisarts aanwezig op de centra. Je moet eerst gebeld worden. Telefonisten helpen de asielzoeker dan bij het zoeken van de juiste zorg. Goedemiddag. Hallo. Hallo. U, u, u bent. goed vind Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, voor ja, Ja, maar ik heb uh, de minister papa voor, voor onderste zegt ik heb kort vandaag. Okay. Wat voor taal spreekt u, meneer? Ja, maar Macedonistan. Ja, Macedonistan. Dit soort gesprekken kunnen dus niet. Hè? Dat kan veel te lang gaan duren bij noodgevallen, zegt de Utrechtse wethouder. Daarom moet de zorg beter toegankelijker worden voor de asielzoekers, zegt hij. Laat er tolken aanwezig zijn en laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. En er moet ook op lokaal niveau echt die afspraken worden gemaakt... zodat die medische zorg kan worden verleend op het moment dat het nodig is. Vandaag is er in de Tweede Kamer een overleg over de zorg in asielzoekerscentra. Dan de beurzen. In Amerika sloten die gisteravond in de plus. De Dow Jones ruim een half procent. En wat breder samengestelde SP 500 ruim een kwart procent. Positieve resultaten waren opvallend. Zo daalde de verkoop van huizen naar een dieptepunt in februari. En verwierp de centrale bank een dividendvoorstel van de Bank of America. Maar de stijgende prijzen van metalen zorgden uiteindelijk voor een positieve impuls op Wall Street. Ook technologiebeurs Nasdaq profiteerde daarvan. Die steeg met een half procent. In Japan, daar wordt al gehandeld. Japanse Nikkei-index, want um, op dit moment staat de beurs licht in de plus, ruim een kwart procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. De podcast daarvan vindt u op onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En zo is het 14 minuten over 6 precies vijf jaar geleden. Op 24 maart 2006 werden drie Zuid-Afrikaanse vrouwen in één klap multimiljonair. Ze wonnen namelijk de rechtszaak waarin ze bedongen... dat hun vader, Solomon Linda, nooit een cent had gekregen... van de rechten van Lion Sleeps Tonight. Die had het nummer al in 1939 geschreven... ver voordat de Weavers van Piet Seeger er een cover van maakten. Het beroemdste werd de versie van The Tokens uit 1961. Are we mower? Are we mower? Are we In the jungle. Oh, in my way, oh, in my oh, my oh, Weer genoeg. De Lion Sleeps. Tonight oh, was dat van de tokens uit oei, 1961. Oei. Dat deed je net, hè? Ja. Oei, moei, oei, oei, oei, oei, oei. Ja. Dat ja, was, was niet helemaal de bedoeling. Marco Robin Visser heeft niets gehoord. Hij heeft zijn concentratie vanochtend volledig bij de enkelband. Marco Robin Waarom? Nou, ik ben wel een beetje uit mijn concentratie. Ja, sorry. Ge, oei, <laughs> wap, oei wap. Ik zal het niet meer doen. <laughs> ik had de hele ochtend er in mijn hoofd. <laughs> Ja, zeg. Maar de enkelbal dus, hè? Waar ging het ook alweer over, ja. Ik loop hier een beetje door Utrecht over een lege parkeerplaats te filosoferen over hoe het allemaal ooit begonnen is. Volgens mij is het allemaal ooit begonnen met een grote ijzeren bal met een ketting eraan. Dat is heel ook lang geleden. <laughs> Dan kom je ook niet ver. Tenminste, heel erg langzaam. En... Um, nu, nu hebben we dus een enkelband, hè, een elektronische enkelband... daar ga ik het zo verder over hebben. Maar ik zat net eventjes zo te denken tijdens dat Wimowab, zat ik te denken aan waar gaat het eigenlijk allemaal heen? Waar zou het nou heen gaan? Hebben we laatst een mevrouw gehad die geen vingerafdruk in haar paspoort wil laten registreren. We hebben een politiecommissaris die eigenlijk het liefst het DNA van iedereen... in een grote databank wil opslaan. En ja, wie zegt mij niet dat over een paar honderd jaar gewoon iedereen een soort pijlstift ingebracht krijgt, dan weten we gewoon eh, van het hele ganse Nederlandse volk waar iedereen eh, uithangt. Dat is misschien de toekomst, ik weet het niet, het gaat ongetwijfeld daar ergens naartoe. In ieder geval wordt er nu over dit soort zaken heel veel gediscussieerd en dus ook over een elektronische enkelband, een elektronische bal met een ketting eraan dus eigenlijk. Um, en daar wordt volgende week in de Kamer over gesproken, over wat je allemaal wel en niet met zo'n ding moet doen, met elektronisch toezicht. En het grappige is dat er nu een aantal mensen in Utrecht en ook in andere steden, van justitie bijvoorbeeld, maar ook advocaten, zelf bij wijze van proef met zo'n band rondlopen. Gewoon eens om te kijken hoe dat werkt en hoe dat voelt. En eh, om dus zo aan den lijven te, onder, te, te ondervinden hoe het is om met zo'n elektronische bal aan een ketting uh, rond te lopen. Nou, en dat wordt dan allemaal weer bekeken op computerschermen, stel ik me zo voor. Waar die mensen dan uithangen en of ze niet ergens naartoe gaan waar ze niet mogen zijn. En uh, volgens mij gebeurt dat hier allemaal in Utrecht. Maar hier is helemaal niemand. Dit is een gebouw waar het volledig donker is. Dus ik vraag me af, houdt dat toezicht dan s'avonds na kantooruren op of zoiets dergelijks? Ben ik te vroeg? Beginnen we pas ja. om negen uur. Zet je laptop aan. Ik hoop aan. dat ik daar straks... Uh, wat zeg je? Zet je laptop aan en dan zie je waar ze zijn, je gasten. <laughs> ja, ik zou zelf eigenlijk ook wel bewijzen van proef een tijdje. Gewoon voor het idee. Ja. Maar ik weet niet of dat mag. Dan weten wij ook waar je straks. straks. Ja. ja, is misschien voor jullie ook wel handig. Goed. Mark Robin Visser ja, dus. verdiept zich vanochtend in de enkelband... waarvan de reclassering zegt dat die wel eens vaker ingezet zou kunnen worden. U hoort meer van hem vanochtend tot half tien. Dat een medaille er niet in zat voor de ploegenachtervolgers op het WK Baanwielren in Apeldoorn... dat was vooraf al wel duidelijk. Hadden we het gisteren ook over met Tom van het Hek. Nederland eindigde op de zesde plaats in het veld van 17 landen. En dat is zo'n beetje de plek waarop het uh, ploeg de he het hele seizoen al eindigt. Om in het Olympisch jaar een grotere stap voorwaarts te kunnen maken... hoopt bondscoach Robert Slippens dat renners zoals bijvoorbeeld Nicky Terpstra en Jens Maurits... terugkeren naar de baan. Rabobank ploeg zou meer gelegenheid moeten geven om jonge talenten... Uh, op de baan te krijgen. Reportage van Sebastian Timmerman. Het is rond de klok van 4 uur als de vier ploegenachtervolgers... het spits afbijten namens Nederland op dit wereldkampioenschap in eigen land. Nummer 32, Tim Veldt. number 253, Levi Heijmans. number 254, Yenning Huizengraan. number 260, Arno van der het viertal stijgt niet boven zichzelf uit, maar slecht is de prestatie ook weer niet te noemen. In 4 minuten en 6 seconden wordt Nederland zesde, net als vorig jaar. Bondscoach Robert Slippens kijkt tevreden toe. De uitslag wel. De tijd hadden we ja, met z'n allen toch iets hoger ingeschat. Alleen gezien de omstandigheden en de tijden die de concurrerende ploegen rijden... Ja, hebben we het gewoon goed, uh, goed gedaan. Want Nederland zit dichter op de toplanden zoals Australië, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland. Ja, onze marge tussen de topploegen was altijd tussen de 8 en de 10 seconden. En op het moment uh, zitten we nu op 6,5 seconden hier op het WK. Dus in dat traject uh, zijn we gewoon uh, vooruit gegaan. Uh, ja, liever uh, heb je het dat het sneller gaat. Maar ja, we, we, we kunnen gewoon positief kijken dat we, wat we doen, dat dat zich wel vertaalt in een betere uitslag. Good start Australië wint de kwalificatie. Terwijl Slippens het moet doen met renners die op de weg bij tweede e divisieploegen rijden, rijdt bij Australië bijvoorbeeld Jack Bobridge mee. Renner in dienst van Garmin, een ploeg op het allerhoogste niveau. Je wordt er bijna jaloers van. Ja, dat is uh, jaloers. Ik denk dat daar uh, een heel stuk in de opleiding ligt. Uh, die jongens die worden opgeleid op de baan. Uh, en daar is een heel goed wegprogramma nodig, waar ze uh, daarna eigenlijk een overstap maken naar grote ploegen. En bij ons wordt in Nederland anders gedacht. Uh, is de weg prioriteit, worden banen bijgedaan. Ik hoop die mentaliteitswitch uh, mee te maken dat wij uh, ook zo gaan denken. En dat betekent niet dat wij Australië of Engeland moeten kopiëren. Want wij zijn Nederland en ik denk dat wij een eigen systeem moeten vinden... dat we wel uh, ja, meer mensen enthousiast krijgen om op de baan te rijden. En Slippens hoopt dat volgend jaar, in het Olympisch jaar... bijvoorbeeld oud-ploegenachtervolgers als Nicky Terpstra en Jens Mauris... weer enthousiast willen terugkeren op de wielenbaan. Ja, je gooit hier en daar zo wel eens uh, een paar lijntjes uit. Uh, de jongens die, die, uh, die je net opnoemt, die hebben een, een hart voor de baan. Die zouden heel graag dat willen. Alleen die zitten ook met verplichtingen richting, uh, richting een eigen ploeg... Uh, ja, ik hoop dat die, dat die een ploeg kunnen overtuigen en zelf ervoor willen gaan. Maar ik denk dat er gewoon de algeheelheid in de breedte renners daar ook zo over moeten gaan denken. De baan is geen belemmering om een goede wegrenner te zijn. Het is alleen een verbetering om een goede wegrenner te worden. En hoe zie jij de rol van de Rabobank daarin? Ja, ik denk dat de Rabobank Nederland's grootste talent onder zijn hoede heeft. Zowel bij de protoploeg als bij de ploeg. Ik denk dat die jongens met een stukje baan-wielrennen erbij ook goed in de opleiding kunnen zitten. Werken zij mee? Ik denk dat zij aan de ene kant wel meenemen, omdat de Rabobank ook wel hoofdsponsor is van de KMU. Aan de andere kant worden sommige renners toch wel belemmerd om alle vrijheid op de baan te krijgen om een programma mee te draaien. En dat snap jij niet? Nou ja, nogmaals, ik, ik, ik hoop die mindset in Nederland met een aantal andere coaches uh, wel voor elkaar te krijgen. Uh, je ziet het in Australië uh, dat, het, uh, dat het kan. Uh, Sterker nog, er rijdt een Australië mee die bij Rabobank rijdt in de Continental Team. Ja, en bij de protoploeg uh, rijdt er ook in Australië. Dus de opleiding uh, vanuit, uh, vanuit Australië die, uh, die zal niet zo slecht zijn. Alleen ik denk dat we gewoon met z'n allen uh, uh, niet moeten vergeten... dat uh, het baanrennen van vroeger, dat je alleen op de baan trainen... daar is toch wel een hele grote verandering in teweeg gebracht. Wil je heel goed op de baan rijden, zou je ook een, uh, een goed wegprogramma moeten rijden. En dan longt wellicht een klassering dichter bij het podium. Dichter dan de zesde plaats van vandaag. Ja, kijk je gewoon naar het talent aan renners wat we in Nederland hebben... Uh, denk ik dat wij niet hoeven onderdoen aan Australië of Engeland. Alleen, wij moeten er wel een systeem voor onszelf kunnen neerzetten... Waar wij ons allemaal gelukkig in gaan voelen. En wij moeten niet zomaar iets gaan kopiëren. Maar uh, wij hebben het talent in Nederland om dat te kunnen. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Maar niet alleen bij de ploegenachtervolging konden de Nederlanders geen potten breken op de eerste dag want WK baanwielrennen. Zo stelde bijvoorbeeld ook Marianne Vos teleur. Ze werd zevende op de puntenkoers. Van haar was meer verwacht, want op dit onderdeel is ze regerend Olympisch kampioen. Maar ze reed de hele race achter de feiten aan. Ja, eigenlijk ja, wel. Vanaf het begin al inderdaad. En, uh, ja, Ik was ook niet helemaal super. Dus dan, inderdaad, dan mis je net alles en dan rij je overal uh, achteraan. Nou ja... Ik uh, zat vandaag uh, denk ik niet meer in, ja, ik had misschien iets anders kunnen rijden, maar het was gewoon niet goed genoeg. Nummer 1 en 2 die waren gewoon duidelijk uh, de beste van het veld en die bleven ook maar gaan. Dus op het moment dat, uh, dat iedereen stik kapot zat, dan, uh, dan zag ik zij wel het moment. ADO Den Haag voetballer Lex Immers is door de aanklager betaald voetbal... voor vijf wedstrijden geschorst. Hebben we hebben het natuurlijk over voetbal, van één voorwaardelijk. Die straf krijgt hij voor zijn beledigende teksten aan het adres van Ajax... en Joden na de zege op de Amsterdamse club. Aanklager betaald voetbal van de KNVB Theo Hofstee... legt uit waarom Immers zoveel wedstrijden is geschorst. Omdat we het een ernstige overtreding vinden. Uh, Lex Sorry. Immers heeft een voorbeeldfunctie als uh, voetballer... Uh, en hij heeft zich erg respectloos gedragen... Um, hij heeft een bevolkingsgroep gekwetst, de Joodse bevolkingsgroep. En bovendien heeft hij aangezet tot uh, nou, meer vijandschap, zou je kunnen zeggen, tussen Ajax-supporters en ADO-supporters. En dat zijn twee overwegingen die wij uh, hem zwaar aanrekenen. Nou, Lex Immers kan zich wel vinden in de straf, ook al is hij zo hoog. Ja, tuurlijk, uh, dat zeg ik, ik begrijp het allemaal. En uh, dat zeg ik, nu, nu weet iedereen dat ik het niet zo bedoel. En dat het uh, ja, te maken heeft natuurlijk met, uh, ja, met Ajax en met de geuzennaam. En uh, ja, maar ja, volgende keer als ik iets roep of, of, of iets wil zeggen, dan, uh, dan denk ik wel uh, twee keer na. Ook trainer John van den Brom en speler Charlton Vicento zijn gestraft door de KNVB. Van den Brom kreeg een wedstrijdschorsing omdat hij niet ingreep. En Vicento werd voorwaardelijk voor één duel geschorst. Ook hiermee is de club akkoord gegaan. Trainer John van den Brom. Kijk, als je, het, uh, als je het, het hele plaatje nog eens een keer terugdraait... dan, uh, ja, dan zijn we wel ontzettend stom geweest natuurlijk. Wij zijn, uh, we hebben een fantastische middag gehad. We hebben twee keer van Ajax gewonnen. Uh, dat hebben we heel uitbundig gevierd. Eerst op het veld met z'n allen. Daarna nog eens een keertje in de kleedkamer in Spelenzoom. Uh, ja, de supporters wilden ons ook zien. Terecht, want uh, die verdienen dat ook. Ja, en in de euforie hebben we uh, ja, daar dingen gedaan die, uh, die ongepast zijn... En, uh, dat, is, dat is stom. Dus Ik verwijt me dat zelf, uh, dat, ik, uh, dat ik me zo ver heb laten kunnen gaan om, uh, om in ieder geval in de verleiding te komen dat je dat doet. En, ja, en dan zie je dat je daar uiteindelijk voor gestraft wordt. Dan naar het Nederlands elftal. Klaas-Jan Huntelaar meldde zich geblesseerd af voor de wedstrijden tegen Hongarije van vrijdag en dinsdag. En dus mag Ruud van Nistelrooy weer aan de bak. De routinier voelt zich niet te groot om als tweede keuze aan te trainen. Het was ook duidelijk dat ik er niet bij zat in, uh, in het begin. In de eerste selectie. Goed dan... Uh, ja. Natuurlijk had ik daar ook graag bij gezeten, maar dan weet je oké... Okay, uh, Duidelijk. En daarna dan schakel ik ook weer om. Oké, okay, er is één geblesseerd, dus ik, ik, ik kom gewoon en ik ga ervan genieten en uh, lekker trainen. Hopelijk uh, minuten pakken en uh, gewoon weer uh, alles, alles uit de kast. Ruud van Nistelrooy. Vrijdagavond speelt hij met Oranje in Boedapest tegen de Hongaren... en dinsdag in Amsterdam. Met een inmiddels aardig aangetaste selectie hoorde dat natuurlijk... na Huntelaar Theo Jansen, Maarten Stekelenburg, Arjen Robben... en Edwigos Maduro melden ook Mark van Bommel zich gisteren nog af... voor de wedstrijd van vrijdag. Althans, hij te veel last van zijn knie... maar Van Bommel kan dinsdag waarschijnlijk wel meedoen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Ach, goedemorgen. Een aantal politiekorps in de Randstad... moet het de komende jaren met minder agenten doen. Het gaat onder meer om Haaglanden en Amsterdam-Amsterland. Minister Opstelten verschuift geld van de steden naar het platteland. De Tweede Kamer heeft definitief ingestemd... met deelname aan de missie in Libië. Gedoogpartner PVV is tegen, net als de SP en de Partij voor de Dieren... In ruil voor steun van de oppositie zijn moties aangenomen over democratisering van de Arabische landen en de opvang van vluchtelingen. Het dodental van de aardbeving en het tsunami in Japan is opgelopen tot 9700. Er zijn 16.500 vermisten. In Tokio dreigt een tekort aan water in flessen. In de VS is een militair veroordeeld voor de moord op Afghaanse burgers. De corporaal kreeg 24 jaar cel. En die zaak kreeg veel aandacht door de foto's die via Der Spiegel naar buiten kwamen. En Oud-Volksrand hoofdredacteur Pieter Broertjes wordt burgemeester in Hilversum. De raad draagt hem unaniem voor. Zijn sterke punten, affiniteit met de media en zijn grote netwerk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag wordt het opnieuw een aangename lentedag... maar vanaf morgen wordt het geleidelijk frisser... en er verschijnt ook af en toe meer bewolking. Nou, momenteel is het bijna overal helder... alleen in het noorden komt nevel en mist voor... en plaatselijk is die mist zelfs dicht... en dat betekent dat het zich dus minder is dan 200 meter. In het oosten vriest het nu licht. Aan de zee is het ongeveer 5 graden, behalve in de duingebieden. Nou, zodra de zon opkomt lossen de nevel en mist op... maar vanaf de Noordzee trekken vanochtend wel wat wolkenvelden over het noorden... Vanmiddag verdwijnen de wolken en dan is het overal zonnig. Er staat vandaag weinig wind en het wordt aan zee ongeveer 12 tot 14 graden en in de zuidoostelijke helft 16 of 17. Morgen, vrijdag, staat er iets meer wind uit het noorden en die voert dan bewolking en koude lucht aan. Morgen wordt het dan 8 tot 14 graden en in Limburg misschien nog 16, maar in het weekend liggen de maxima nog maar rond 10 graden. Het blijft wel vrijwel droog en na het weekend lijkt het weer warmer te worden. AWB-verkeersinformatie. Er staan vijf files. Het zijn allemaal dagelijkse files en de meeste zijn niet langer dan 2 kilometer. Eén file valt op op de A9, ook maar richting Amstelveen. Het staat tussen Beverwijk en Knoop het Velsen. Drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten.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 Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De militaire acties tegen Libië leveren veel interessant vliegverkeer op. Typhoons, f 16 s AWACS. Er is van alles in de lucht en het vliegt vanaf luchtmachtbasis in heel Europa. Een groep vliegtuigspotters probeert 24 uur per dag al dat militaire luchtverkeer te ontcijferen. Ontdekte ook verslaggever Martijn van der Zanden. Dit is wat een aantal mensen in Nederland veel doet. Het via de radio afstruinen van bijvoorbeeld militair luchtvaartverkeer. Do not leave de meesten willen niet met de media praten. Hans de Vrij van de wereldomroep wel. U hoort nu eens alleen maar ruis. Hij luisterde tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië allerlei kanalen af. En dat zijn er nogal wat. Ik heb hier twee dikke boeken liggen met frequenties en stations. Het ene dikke boek zijn Niet-omroepen. Dus, dus ja, verkeer in de luchtvaartsector, militair verkeer, telex-verkeer, op de radio. In dit andere uh, boek van, uh, is, zijn er dus wel omroepen, um, zoals de wereld rond de eentjes, 400 plus pagina's. Dus reken maar uit. Wat is het nut nu bijvoorbeeld in Libië? Wat, wat is het nut dat er meegeluisterd kan worden? Nou, het nut, het nut vooral voor mij als journalist bijvoorbeeld, en voor mijn collega's hier bij de Wereldoor, is dat we kunnen zien wat voor soort vliegtuigen er voor de kust van Libië hangen. Het vliegt de EWX rond, zo'n radartoestel, er vliegt een elektronisch toestel rond, er vliegt zo'n omop eh, rond dan krijg je toch een beetje een beeld van, van wat er zoal gebeurt. Gof. For, Schouwtoestellen Libië binnenvliegen zetten ze alle apparatuur op uh, scrimloep. Dus uh, niet meer te verstaan. Dus, bijvoorbeeld straaljagers, F-16's van ons die daar straks zijn, die kun je dan niet meer volgen. Nee, dan hoor je een raar soort geruis en dat is dan... Uh, vijf zit daar een stem achter, maar dat is, dat is het... ...totaal versleuteld. Maar boven de Middellandse Zee moeten ze in klare taal spreken. Al was men om te voorkomen dat het een chartertoestel... voor met toeristen op weg naar de Canarische eilanden... ...op een militair vitter uh, botst. Dat wil je niet hebben natuurlijk. Mag het eigenlijk allemaal dat volgen op deze manier? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, uh, ik heb ooit wel eens gehoord dat er volgens de internationale telecommunicatiewetgeving... ...het eigenlijk niet toegestaan is om dat soort dingen te volgen. Maar ik heb iets van, ach, het zit de radio. En uh, ja, die radio's kun je kopen. En tussen gaat de militaire operatie tegen Libië vandaag de zesde dag in. Het is duidelijk dat de internationale gemeenschap worstelt met de missie. Want wat is nou het einddoel? Het verjagen van Gaddafi? En welk land moet de leiding nemen? Allemaal vragen. Nou, voor één groep zijn al die vragen slechts bijzaak. Het zijn de nabestaanden van de 270 slachtoffers van de aanslag op een vliegtuig boven het Schotse Lockerbie. Een aanslag die gepleegd is in opdracht van Gaddafi. Correspondent Ron Dinker sprak met Stephanie Bernstein, een van de achterblijvers. We have a compelling interest there. I mean, the person who ordered and and the people who carried out the bombing, which resulted in the murder of my husband, those people are still in power. Stephanie Bernstein is een kranige vrouw. Aan de keukentafel, doos met papieren zakdoekjes bij de hand, zegt ze krachtig. Amerika heeft een dwingend argument voor de militaire operaties. De mensen die mijn man vermoorden zijn nog steeds aan de macht. Was u tevreden dat de acties begonnen? Well, I, I have mixed feelings because I, uh, you know, one certainly hates the idea of, of any innocent uh, civilians being killed. On the other hand, uh, Gaddafi is a ruthless leader, and we know that he will stop at nothing to get his way uh, and that he has killed countless numbers of his own people. Uh, we, I'm afraid that the toll will be much higher once we finally find out. Het sombere beeld dat Bernstein schetst. Gaddafi, als hij zijn gang mag gaan, vermoordt al zijn tegenstanders in koele bloeden. Net zoals haar man Michael, een advocaat met wie ze 14 jaar getrouwd is geweest. Hoewel er twee Libiërs veroordeeld zijn voor de aanslag... is er altijd twijfel geweest of Gaddafi persoonlijk opdracht heeft gegeven. Maar door de opstand in Libië is die twijfel volgens mevrouw Bernstein definitief weggenomen. There's nobody, nobody who believes that these two people acted alone. And in fact, uh one of the high-level Libyan officials, as you know, who defected recently, Mr. Jalil, says that he has evidence of uh who else actually ordered the bombing, which we know is Gaddafi and also uh Musa who's now the foreign minister who was the head of Libyan intelligence. De minister van Justitie onder Gaddafi is overgelopen naar de opstandelingen met volgens hem het definitieve bewijs dat Gaddafi's regime achter de aanslag zat. Nog een argument voor militair ingrijpen zou je zeggen. En toch is er verdeeldheid bij de coalitie. Begrijpt u die verdeeldheid? I think dat het fact that we're in this predicament shows the fallacy of how we've been dealing with Gaddafi. It shows that appeasing a dictator, thinking that we can change his behavior is completely wrong. That's why we're in this situation. De wereld is in deze situatie verzeild geraakt doordat dictators als Gaddafi de hand boven het hoofd is gehouden. En nu blijkt dat dat niet werkt. Mevrouw Bernstein hoopt dat Gaddafi ooit ter verantwoording wordt geroepen. En tot die tijd veert ze op bij berichten over de angst. Angst bij vertegenwoordigers van het regime dat haar man vermoorde, Angst dat ze hun lot niet zullen ontlopen. But when he read the so-called statement that there was going to be a ceasefire, his hands were shaking. This was reported and I thought, good, I hope, his hands to shake. And I hope he is afraid. I hope that he knows the kind of fear that the people that he has been for many, many years have known. Stephanie Bernstein dus een van de achterblijvers van de aanslag. Boven het Schotse Lockerbie. Haar man kwam daarom. Komt ze maar net, Ron Linker sprak met haar. Bijna tien over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Pensioenfondsen lopen tientallen miljoenen euro's mis door faillissementen en fraude. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven wel pensioenpremie incasseren van hun werknemers. maar dat vervolgens niet doorsluizen naar pensioenfonds. En dat is een bittere pil voor de werknemers als het bedrijf failliet gaat. Een paar stoelen gaan de vrachtwagen in. Tafels, taxi, zeevang bestaat niet meer. En dus worden de restanten opgeruimd. 450 mensen verloren hun baan. Maar een deel kan weer aan de slag bij een ander bedrijf. Ik ben uh, nou uh, helemaal geïnstalleerd. <laughs> Op dit moment heeft ze weer een baan. De afgelopen maand werd haar salaris betaald door het UWV... Maar nu blijkt ook dat in de maanden daarvoor van veel personeelsleden de pensioenpremie niet is betaald. Uh, nee, ik nee, neem aan dat het wel goed zit. <laughs> dus nee, ik, ik zou het nu weten. Het kantoor wordt steeds leger. Bij de ingang zit helemaal niemand meer. En helemaal bovenin zit een team van curator Michel Moeus. Het is een beetje een triest aanblik. Lege kantoorruimtes... Ja, zeker. Met al het gedemonteerde meubilair uh, dat verhuisd wordt. Het wordt ontmanteld. Ja, u treft dit natuurlijk veel vaker aan. Uh, ja, alleen uh, dit is niet het leukste stadium als de boel wordt opgeruimd. Wat we zien zijn uh, gedemonteerde meubelen die een beetje schots en scheef door de ruimte liggen. Een aantal computers ook nog. U, u bent nu eigenlijk de baas van het bedrijf. Samen met mijn inderdaad hebben wij de opdracht om het op te ruimen verder. U heeft de boeken ook onderzocht en ook geconstateerd dat het bedrijf... Uh, al enige jaren achterloopt bij het betalen van pensioenpremies. Er zijn uh, veel crediteuren. Totaal denk ik dat het richting de 10 miljoen gaat. Maar inderdaad ook de pensioenfondsen. Die hebben een vordering van snel, ik denk 750, à 800 euro. Dat is geld wat wel voor een deel is ingehouden op het salaris van het personeel... maar nooit bij het pensioenfonds terecht is gekomen. Ja, dat is juist. Dus dat is eigenlijk uh, het bedrijf mee... Gefinancierd. Ja, voor een deel is daar het bedrijf mee gefinancierd. Ja, want er waren gaten en als je gaten hebt, dan moet je hard nadenken wie je wel betaalt en wie je niet betaalt. Ja, uiteindelijk, net zoals zoveel veel bedrijven die failliet gaan, is ook dit bedrijf al een paar jaar verkeerd in, in, in zwaar weer. En dan moet een directie keuze maken wie wordt wel betaald en wie wordt niet betaald. Een pensioenfonds is dan een crediteur die wat soepeler over het algemeen is. Ja, want de afweging is dan snel, als je een taxi wil laten rijden, heb je benzine nodig, een telefoon moet werken. Exact, ja. Als je de benzine niet betaalt, dan stoppen de taxis. Als je de lease niet betaalt, dan worden de auto's weggehaald. Een pensioenfonds eh, kan wat langer leiden. Ziet u dat bij meer bedrijven, dat het pensioenfonds vorderingen heeft? Het pensioenfonds heeft eh, in, in, in de meeste wat grotere faillissementen behoorlijke vorderingen, dat is juist, ja. Zou een pensioenfonds niet eigenlijk iets sneller aan de bel moeten trekken dan? Uh, ja, uh, dat, dat, dat zou je zeggen. Het nadeel is natuurlijk hè, dat als hier bijvoorbeeld het pensioenfonds een jaar geleden uh, heel erg moeilijk had gedaan, was het wellicht een jaar geleden al hier het gegaan. Ja, of niet, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Met andere woorden, dan heeft het personeel er ook last van? Ja, dat, dan volgen ontslagen, dat is dan onvermijdelijk. Dus uh, inderdaad, in die zin is het een, een slechte keuze voor het personeel, uh, baan behouden of, uh, of, of pensioen afdragen pensioenfondsen vallen buiten de boot. Als bedrijven failliet gaan, u hoorde een verslag van Gertjan Dennekamp. Campagnes, rekenhulpjes, er is al van alles bedacht... om supermarktpersoneel toezicht te laten houden op de leeftijdslimiet... van minimaal 16 jaar voor de verkoop van alcohol. Maar jongeren onder de 16 kunnen nog altijd net zo makkelijk alcohol kopen als ze... Nou. Laten we zeggen cola. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Twente. De meeste jongeren slagen al voor alcohol in de eerste winkel die ze bezoeken. In de buurt van Arnhem is mystery shopper Ernst van 14 op pad geweest. Ja, dank u wel. En dat is 9 euro, alstublieft. Ernst, wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik, ik, heb, ik was mystery shopper. Ja. En wat betekent dat, meest voor shopper zijn? Nou, dan ging ik met de begeleider, ging ik op pad. Dan werd ik op een punt uh, afgedropt, als het ware. En dan moest ik van dat punt zo snel mogelijk een winkel zien te vinden. En uh, bij die winkel moest ik dan proberen alcohol te kopen. En dan bleef die begeleidster, uh, bleef gewoon buiten de winkel staan. En die, uh, ja, dan moest je toen, na, de, na het proberen te kopen van alcohol... moest ik daar, um, ja, moest ik daar gewoon het... of het lukt of niet zeggen en het afgeven als het, had, als het was gelukt. Mocht je dan gewoon kopen wat je lekker leek... Uh, ja, ja, vooral um, ja, gewoon alcoholische dranken, gewoon bier vooral. Uh, volgens mij moest ik op 11 plaatsen proberen te kopen. En dan ja, ongeveer lukt het gemiddeld één keer op, op een plaats niet. Dus toen moest ik uh, ja, ongeveer 22 keer. Wil je er ook nog een stukje bij? Nee, dankjewel. Kastenbon? Er zitten er verschillen in tussen de winkels waar je alcohol probeert te kopen. Ja, ik, ik probeerde um, in het begin vooral bij de grote supermarkten te kopen. Maar dat, dat, dat ging niet echt, want ja, die waren nog strenger daarin. Toen, uiteindelijk ben ik, de, ben ik bij de Cafetaria's gekomen. En daar ging het, ja, daar lukte het gewoon vaker. Met de snackbar? Ja, dat ging het heel goed. En er werd ook niet gevraagd naar je legitimatie? Nee, niet, nee. Nee, eigenlijk niet. Ze vroegen nooit door. Volgens een cashier is misschien ook wel. Bijzonder spannend om dat te vragen? Ja, sommigen zaten echt te trillen. ik vond het echt eng om te vragen aan me. Ja, ik, ik vond het wel, ja, op zich wel grappig. Want ja, gewoon mensen bang maken. Maar ja, het is ook wel ja, een beetje eng. Want jij maakt mensen bang als het dus. ware. een beetje spannend. Ja, een beetje spannend. Wat vind je van de maatregelen om te voorkomen dat jongeren alcohol kopen? Als ik het echt zelf zou doen, zonder dat ik via mystery shopper... dan zou ik wel op zich wel naar die ene keer dat het niet lukt... wel afstuiten. Dan zou ik het niet meer nog een keer proberen, eigenlijk. Bonnetje erbij. avond. Goedenavond. Nee, bonnetje hoeft niet mij. Dring het hier wel op. De jonge mystery shopper Ernst was dat in gesprek met Thijs Holtop. Wij gaan hier nog verder over praten... in de loop van het Radio 1-journaal vanochtend. Georganiseerd is het bepaald niet. De strijd van de opstandelingen tegen het regime van Gaddafi. Hoe ze die strijd dan wel voeren, dat hoort u zo dadelijk. Is de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is niet drukker dan normaal. Op donderdag er staat in totaal 30 kilometer file. Het zijn vrijwel allemaal dagelijkse files in de Randstad. Er is één file die opvalt. Die wordt veroorzaakt door een ongeluk. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, staat tussen Knoopend Bevenwijk en Knoopend Velsen, 5 kilometer file. En de rechte rijstrook is daar dicht. Dus Edwin, geen mist, mooi weer. Als het zo ja. blijft, blijft het ook rustig. In het, nou, normale ochtendspits. Uh, donderdag is het meestal wel wat drukker dan op andere ochtenden. Ja, uh, ja 200 kilometer, fietsen. Nou, nou, do doen we het voor vanochtend. Het okay. Edwin ze bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door naar Japan. Geen brandstof om de doden te kunnen cremeren. Een probleem dat zich in verschillende prefecturen... in het rampgebied in Japan voordoet. Als noodoplossing worden mensen nu tegen de gewoonte in begraven. Verslaggever Roel Paul vanuit um, Higamachima... een stad van zo'n 50 kilometer van Sendai. Het is een winderige heuvel buiten de stad, waar lange sleuven zijn gegraven... waarin mensen tijdelijk worden begraven. Tot nu toe zijn er twee sleuven gegraven... maar met witte krijtlijnen zijn de omtrekken getekend voor nog eens een paar. Het is de bedoeling dat hier uiteindelijk zo'n duizend mensen zullen worden begraven. Een man loopt met een lijst langs de graven... En noemt voor de bezoekers de namen op van de personen die daar begraven liggen. Er komt een jong stel aanlopen met een klein kind op de arm. De man heeft drie bossen bloemen bij zich. Ik heb een opa en een oma verloren, en mijn moeder. Ze zijn verdronken en pas na vier dagen weer teruggevonden. Het is ontzettend triest dat ze nu hier begraven moeten worden. En ik weet ook niet of ik hier wel wil blijven. Ook al is mijn huis nog helemaal in orde. Het voelt gewoon niet goed om op een plek te wonen waar ik zoveel mensen ben kwijtgeraakt. Het is verschrikkelijk. Ze leggen de bloemen neer bij de drie graven van hun familie... En nauwelijks zijn ze terug bij de auto of een graafmachine begint de kisten al met zand te bedekken. Het is trouwens heel ongebruikelijk, zo'n begrafenis, want in Japan worden de doden over het algemeen gecremeerd. Maar dat kan nu even niet, omdat er in het rampgebied een tekort is aan brandstof voor de crematoria. Die brandstof wordt nu namelijk gebruikt voor transport en verwarming. Maar het is wel de bedoeling dat de slachtoffers later weer worden opgegraven om daarna alsnog te kunnen worden gecremeerd. Terwijl de machines doorgaan met graven, bereiden zeven monniken een afscheidsritueel voor. Twee tafeltjes met witte kleden erover, vazen met gele bloemen, een zilveren urn en twee kaarsen. Het is een vreemd gezicht. Mannen met bouwhelmen op die samen met boeddhistische monniken bezig zijn... om de doden een respectvolle rustplaats te geven. Dan zwijgen de motoren... De monniken zingen hun gebeden. De nabestaanden eren hun doden met wierrook en een buiging. Gehuild wordt er bijna niet. De plechtigheid is voorbij... En meteen gaan de graafmachines verder waar ze waren gebleven. Roepaal was dat vanuit Higashima-Tsushima. stadje op zo'n 50 kilometer vanaf Zendai. 10 voor 7, tijd om maar weer eens bij Markrop in Visser te gaan kijken. Alhoewel, we weten waar hij is. Hij staat onder elektronisch toezicht vanochtend. En hij is. Even kijken. In Utrecht. Hé, hey, ik zie een stipje heel langzaam bewegen richting de koffiemachine. Ik zit al een half uur hier, joh. Oh, okay. <laughs> maar het werkt wel feilloos hè, dat jullie dat nu ook al ja, kunnen dat is goed, zien. Hè? Fantastisch. Goeie koffie trouwens hier bij de reclassering in Utrecht. Waar we zojuist even een pc hebben opgestart om het nieuwe systeem eens even goed te bekijken. Er bestaat natuurlijk al langer een soort radioversie van de bal met de ketting. Dat is een, uh, een enkelband die uh, met een radiosignaal werkt. En als je dan buiten een bepaald gebied van dat, van dat ontvangertje komt, dan gaat er een alarm af. Maar tegenwoordig heb je ook GPS-enkelbanden. En Ewart die weet er alles van. Of bijna alles, want je bent er toch mee aan het oefenen. Hè? Ja, we zijn aan het oefenen, inderdaad. Ja. Deze week in Utrecht en, uh, en in Arnhem. En uh, GPS, dat werkt dus net als met het navigatiesysteem van de auto. Je kunt zien waar iemand uithangt. Dus een soort tomtom. -tom. Ja. En kan je dat dan als straf gebruiken? Um, nou, het is in de vorm van, van, van een vonnis als een bijzondere voorwaarde. wordt het dan uh, opgelegd? Of in maar het, is niet, het wordt niet gebruikt als straf, als elektronische detentie. Want we hebben nee. van de regering gehoord nee. dat, dat dat ongewenst is. Nee, absoluut geen elektronische detentie. Waar gebruik je het dan precies wel voor? Nou, het is een vorm van, van, van controle en van begeleiding. En, uh, nou, zoals het gps-toezicht, uh, dat is eigenlijk uh, op dit moment deze week even een vorm van, uh, van controle. En Mensen nemen één week deel. Aan, uh, aan die test. Het is een proef, maar geef me eens een voorbeeld... Voor, voor wat voor soort mensen zou je dat nou kunnen gebruiken? Nou, Je zou kunnen denken aan mensen... die uh, uh, verdachten zijn in huiselijk geweldzaak... of daar een voordeel zijn. Zedendaders, uh, uitgaansgeweld, dat soort zaken. Ja. En dan geef je dus in een kaart... want we zagen net een kaart, waar is die nou gebleven? U heeft er weer een ander scherm voor geklikt. We zagen net een kaart en dan kan je dus voor een persoon... een bepaald gebied uh, tot verboden gebied verklaren. Nou weten wij dat uw baas dat uw baas zo'n ding om heeft. Dat klopt. Dat weten wij, ja. hè? Ja. Dat weet hij zelf natuurlijk ook wel. Maar... En nu gaan wij voor hem, want hij komt hier zo met zijn... weten we trouwens waar hij nu is? Is hij nog thuis? Of is hij al onderweg hier? Nou, we hebben vanochtend een melding gehad dat hij te vroeg van huis is gegaan. Hij is te vroeg van huis gegaan. Kijk, de dag begint al helemaal fout bij hem. En dan gaan we dus voor hem gaan we even een gebiedje intekenen in hier in de buurt. En, en dan komt hij hier straks binnen en dan uh, gaat er bij u een belletje. Dan gaat er bij de meldkamer uh, waar wij mee werken gaat er, een, uh, komt er een melding. En die meldkamer die neemt contact op met, uh, met de reclassering. Het begint mij allemaal langzaam te dagen. Nou, kijk <lacht> aan. Kan ik zelf ook onder toezicht of is dat een heel gedoe? Ik zou zeggen, uh, neemt u even contact op met, uh, met de baas. Gaan we zo straks naar zeven eventjes doen. Ja. Even kijken waar die uithangt nu. Of die, al, uh, of die er al bijna is. <lacht> ja, dit is het uh, verboden gebied wat we eventueel oh, kunnen ja. gaan We gaan nu een verboden gebied. Nou goed, het is, nog een heel, het is een beetje een soort computerspel ook eigenlijk. ja. ja. <lacht> Klopt, ja, dat is best leuk. Elektronisch toezicht. Best, best wel leuk. Elektronisch toezicht. Goed, proefondervindelijk proberen betrokkenen erachter te komen. of je zo'n elektronische enkelband vaker kunt inzetten. Wat betreft reclassering. Acht minuten voor zeven is het. Wij gaan nog even naar Libië, de opstandelingen. Maken nog altijd een wat ongeorganiseerde indruk. Maar net buiten de Oost-Libische stad Ajdabia... stuit een Deense televisiepoeg op een wel heel bijzonder groepje opstandelingen. Antitankwapen op de rug, gitaar op de buik. Mahmoud is eigenaar van een autowasserij en opstandeling. Samen met een geoloog, een ingenieur, een student en een accountant... zingt hij over het vaderland waarvoor ze willen vechten. Vechten tegen de zwaar bewapende troepen van Gaddafi. Zelf hebben de opstandelingen maar beperkte middelen... Mahmoud heeft zijn eigen bommen gemaakt van wat TNT, gepropt in oude tomatenblikjes. Ik heb alleen TNT. Sabam, I made it by myself. It's a can of uh, tomaten. Geen partij, zou je zeggen, voor het goed en zwaar uitgeruste libische leger. Maar de mannen van Mahmoud willen van geen opgeven weten. Voor hen is het de overwinning of de dood. Maar we wat we can do this is our choice. We have to fight. We have to fight, we don't niet up, we don't give up. We have to fight until the end. We winnen of we sterven. Het gaat er heftig aan toe, zo merkt ook de Deense televisieploeg, die samen met de mannen van Mahmoud optrekt. Maar zij hebben in de strijd tegen Gaddafi één heel machtig wapen: de absolute wil om de dictator te verslaan. Ik hier niet want je hebt je en je camera Het is heel ja. En we hebben niet alleen kans, maar we geloven dat we hebben meer dan zijn wapen. We hebben hebben onze hart. Mijn moeder, don't be worry. We know how to fight. We know how to make freedom. We know for what we die. Het NOS Radio 1 journaal. De ochtendkranten. Even geen foto's van rokende reactoren of luchtafweer geschud in Libië... op de voorpagina's van Trouw en het AD. Nee, Elizabeth Taylor staat op bijna voorpagina's. Hollywood treurt om legende, Koppt het AD. Verder op een krant twee pagina's vol over het leven van Taylor. Kwart daarvan gevuld met de zeven mannen... van de in totaal acht huwelijken uit Taylors leven. Gisteren overleed de actrice op 79-jarige leeftijd. Er is natuurlijk wel aandacht voor Libië en Japan. Het valt trouw op bijvoorbeeld dat Gaddafi en zijn aanhangers... alles behalve murf zijn na vier dagen vliegverbod en bombardementen van het Westen. Want ondertussen zijn de opstandelingen nog ver van hun snelle opmars naar Tripoli. Dit is geen Disneyland, zegt een woordvoerder van de opstandelingen in de Volkskrant. Hij beschrijft een dilemma. De opstandelingen hebben namelijk troepen van Gaddafi gevangen genomen. Maar wat te doen met die mensen? Ik zeg niet dat we ze vermoorden, zegt hij tegen een correspondent van de krant. Ik zou graag zien dat ze een eerlijk proces krijgen en worden gestraft. Boven het artikel staat een foto. Een opstandeling richt zijn geweer op een mogelijke aanhanger van Gaddafi. Nou, ook ander nieuws, binnenlands nieuws bijvoorbeeld, volgens de Telegraaf... zet FNV-bondgenoten een streep door het pensioenakkoord van vorig jaar... Volgens de vakbond komen bij het nieuwe pensioensysteem... alle risico's bij de werknemers en de gepensioneerden te liggen. En dat is volgens bondgenoten onacceptabel. De Telegraaf heeft dat uit een brief van voorzitter Henk van der Kolk... van bondgenoten. Die schreef de brief na een topoverleg binnen FNV. Nu nog delen werkgevers en deelnemers de risico's... die met pensioengeld worden genomen op de beurs. Volgens Van der Kolk kan er alleen over een pensioenakkoord gepraat worden... als dat ook zo blijft. De kwaliteit van leven is voor de meeste patiënten... In de stervensfase belangrijker dan eventuele extra weken en dagen. Het Nederlands Dagblad publiceert uit Europees Onderzoek. De resultaten worden vandaag besproken op een conferentie over palliatieve zorg. De organisatie vindt dat kwaliteit van leven daarom meer aandacht moet krijgen. Nu ligt de nadruk bij de behandeling vooral op scans, bloedonderzoek... en andere medisch-technische factoren. Daardoor kan de aandacht verslappen voor wat de patiënten echt doorstaan. Door beter te kijken naar bijvoorbeeld de psychologische toestand... kan de behandeling verbeteren, zeggen de onderzoekers. De Volkskrant houdt premier Rutte tegen het licht. In de peilingen doet hij het goed, maar in de politieke arena... heeft hij toch wat deukjes opgelopen, meent de krant. De bevolking mag dan in meerderheid positief zijn over de liberale premier. Op het binnenhof zijn de eerste scheurtjes zichtbaar... in de muur van vrolijke onkwetsbaarheid die Rutte om zichzelf heeft opgetrokken, stelt de krant. Het is volgens de Volkskrant vooral de buitenlandse politiek waarmee Rutte worstelt. Zo is het de kwestie van de gevangen genomen Nederlandse militairen in Libië. En de rol die Rutte speelde bij de reis van koningin Beatrix naar Oman. Hij kan voor die gang van zaken zomaar een motie aan zijn broek krijgen. Tot zover het uh, krantenoverzicht. Wij gaan zo dadelijk naar het journaal, maar eens even naar de Tweede Kamer. Een bonte verzameling van partijen was tegen de missie naar uh, Libië. Maar de meerderheid is voor, hoort u zo meer over.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 Het is donderdag 24 maart, dag van het focussen. Vandaag proberen we het notitasken te vergeten... en ons puur te concentreren op waar het deze week werkelijk om draait. Om het Boekenweekgeschenk, dat prachtboek van Kader Abdolla... dat bij elke boekhandel klaar ligt. Focus, concentreer en ga naar de boekhandel nu. Nu! NS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Het Rode Kruis helpt Japan. Help ook. Giro 6868.